...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dik de Hark met het NOS journaal. Mensen met een laag inkomen zijn in hun vrije tijd... ...minder actief dan mensen die meer verdienen. Blijkt uit cijfers van het CBS. Ze sporten minder, doen minder bij een vereniging... ...en gaan minder vaak naar een museum... Ook hebben mensen met een laag inkomen minder contact met vrienden. Familieleden zien ze even vaak. Er is ook een verband tussen inkomen en vrijwilligerswerk. Mensen die meer verdienen doen vaker georganiseerd vrijwilligerswerk. Bij het verlenen van informele hulp is er geen verschil tussen de inkomensgroepen. Surinaams-Nederlandse vrouwen en vrouwen van Antilliaanse afkomst... vinden lekker en veel eten erg belangrijk. Zij leven om te eten en daarom zijn ze vaak dikker dan autochtone vrouwen. Dat stellen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Die onderzochten in opdracht van het ministerie van Landbouw... waarom vrouwen met een Surinaamse of Antilliaanse afkomst vaak dikker zijn. Volgens de onderzoekers vinden de vrouwen gezonder eten niet zo lekker... terwijl ze eten vooral zien als een manier om te kunnen genieten. Voor afvallen verwachten ze eerder commentaar dan lof te krijgen. Surinaamse en Antilliaanse vrouwen zeggen ook dat zij en hun familie en vrienden... een volle figuur mooier vinden dan een heel slank vrouwenfiguur. In een sportschool in Rotterdam is gisteravond een bokser van 24 overleden. De Rotterdammer werd door zijn sparringpartner neergeslagen en raakte bewusteloos. poging om hem te reanimeren mislukte. De politie gaat uit van een ongeluk, maar heeft de sparringpartner wel meegenomen voor verhoor. Onderzocht wordt wat de doodsoorzaak van de bokser is. Stad Schouwburg Amphion in Doetinchem is per direct gesloten naar de fonds van asbest. De voorstellingen van onder meer huubstapel zijn geschrapt. De asbestdeeltjes werden gevonden door medewerkers van de gemeente Doetinchem. Of er ook deeltjes in de lucht zitten, is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek graag gedaan. Amphion wordt binnenkort gesloopt, omdat er elders in Doetinchem een nieuwe schouwburg komt. Het weer is zonnig, alleen in het noorden zijn er wolkenvelden. Bij een matige Noordoostenwind wordt het vanmiddag 6 graden. Morgen meer wolken en s'avonds kans op lichte neerslag. Dit was het NOS-journaal.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 een hele goede avond. Ik ben Christel van Wingerden en dit is Inspiratie Radio op zondag 7 maart. In mijn programma heb ik het over diverse onderwerpen op het gebied van zelfontwikkeling, bewustzijn en moderne spiritualiteit. En vandaag is hier Vera Germanus, geboren in Amsterdam, studeerde economie en is in het dagelijks leven coach en trainer op het gebied van talentontwikkelingen en het vinden van je passies. Welkom Vera. Welkom Dankjewel. bij ons. Dankjewel Christel. De invalzoek vandaag is uh, de Tao van Vera. Een van jouw hoofdstukken die je geschreven hebt in een boek wat binnenkort uitkomt in Amerika. Yeah. Allereerst welkom. Fijn dat je hier gekomen bent, ondanks dat je niet helemaal 100% <laughs> lekker bent vandaag. Ja, yeah. dankjewel. Uh, Vera, vertel eens, uh, je studeerde economie. Ja. Yeah. Waar heb je dat gedaan? Uh, in Amsterdam, aan de VU. Oké. Okay. En hoe is toen uh, eigenlijk bij jou uh, zeg maar die, dat gevoel voor spiritualiteit of dat zelfontwikkeling, hoe is dat gelopen? Ja, eigenlijk was dat er al altijd. Uh, vanaf dat ik een jaar acht, negen was, kan ik me dat heugen. Dat ik eigenlijk altijd al op zoek was en mijn vader vroeg van wat is er dan hierna of hierachter of wat is er in een zwart gat. Ik was altijd op zoek naar dingen die buitennatuurlijk waren en... Uh, op, op, op mijn middelbare school altijd al kijken naar paranormale dingen... of ik die kon verweven in literatuuronderzoeken die ik moest doen. Ik wilde altijd net even dat andere hebben. Maar je ging economie studeren? Ja, dat was op dat moment de wijste keuze. En nee. dat was de keuze natuurlijk uh, waarbij mijn ouders zeiden... dan kun je alles nog worden. Ja. En ja, ik was gewoon heel slim, dus ik kon de dingen heel makkelijk doen. Mm -hmm. Dat was het probleem niet. Nee. Alleen ik vond het eigenlijk gewoon niet zo leuk. Nee. En het, maar ik vond de andere vakken ook niet leuk. Dus het was voor mij sowieso van... Ja, wat moet ik er eigenlijk dan mee doen? En wat ga ik dan worden als ik later groot ben? Maar je hebt het uh, wel volbracht. Ik heb het volbracht, maar ik heb er wel uh, uiteindelijk... Uh, nou, tussen het begin en het einde heeft 12 jaar gezeten. Dus ik heb door alleen maar gewerkt. Heel veel banen gehad. Met name bezig geweest met mensen, met lesgeven... Um, eigenlijk proberen op dat moment al om een missie te leven door mensen en organisaties op een hoger plan te krijgen. Je bedoelt dat je dat tussen je studie door hebt gedaan? Ja, ik heb eigenlijk ah, okay. gestudeerd uh, en vanaf de eerste dag vond ik het heel saai. Mm -hmm. En heb ik gedacht van hoe ga ik dit leuker maken? En toen ben ik gaan werken meteen. En door je werk heb je het dan uiteindelijk wel kunnen volbrengen, Want je bent doctorandus? Ja, ik ben doctorandus geworden, maar ik heb zeg maar voordat de week voordat ik eigenlijk ging studeren was ik al uh, lerares op het Lusak College voor 5 en 6 VWO en 4 5 HAVO. je dat leuk? Ja, dat vond ik ontzettend leuk om te doen. Maar dus toen begon eigenlijk ook al die passie voor het kennis overdragen? Of ja, of met name niet? om die mensen ergens anders te krijgen... die zelf niet meer geloofden dat ze het konden. Okay. En ik was toen tien jaar jonger gemiddeld dan de rest van de leerlingen. Dat vonden uh, zij natuurlijk geweldig? Dat wisten zij niet officieel. Hmm. Ik liep met veel make-up en hoge hakken rond. <laughs> en dat werd allemaal verbloemd. Ja. Maar uh, mijn doel met name daar was ook echt te kijken... of ik die mensen vertrouwen in zichzelf kon geven... en verder kon laten groeien. Ja. En uh, vaak waren mensen al drie, vier keer van school afgestuurd. Uh, papa gaf het geld wel, mm -hmm. maar het vertrouwen was er niet. Nee, hey, en dat werk wat je zei, wat was dat dan werk in die branche wat je, waar je met je studie. Uh, wat, of was dat toen ook al Nee, opgestuurd. dat was toen eigenlijk zonder. Ja, ik, ik, ik gaf economieles, ja. dus dat was dan wel, maar al voordat ik überhaupt studeerde. Dus mm. ja, wat dat met mijn studie te maken had, weet ik niet. Um, op een gegeven moment ben ik in de uitzendbranche terechtgekomen. Toen ben ik bezig geweest uh, als, uh, uh, hoe heet dat nou, in ieder geval als bureau manager uiteindelijk. En ja. daar heb ik uh, geprobeerd ook mensen zover te krijgen dat ze banen konden nemen die bij ze pasten, waar ze blij van werden. Nou, dat was voor mij dan, op dat moment gaf dat me meer energie dan studeren. Ja, precies. Dus ik vloog heen en weer naar de VU, ik deed even een tentamen, al dan niet. En vervolgens was ik de hele dag aan het werk, vier dagen in de week werd die, die dat gevoel voor spiritualiteit waar jij net zei, wat eigenlijk als kind al uh, bij je hoorde, hè? Ja. werd dat van thuis uit ook gestimuleerd? Je zei al, je nee. vader vroeg van uh, hè, waar gaan we dan heen met z'n allen ja. na het uh, leven? Maar... nee, het kwam echt uit mij. Mijn uit moeder jou? die zei gewoon wat er niet is. Dat wat, wat je niet ziet is er niet. Nee. En mijn vader had wel meer, dat hij zei er is meer tussen hemel en aarde, maar die wist het ook niet. Dus daar kon ik wel mee sparren, ja, ja. maar er kwam er geen antwoord uit. Dus het werd ook niet gedestimuleerd, zeg maar, vanuit huis? Nee, nee, vanuit mijn vader zeker niet nee. ook. En uh, ik heb dat uiteindelijk, um, zeg maar, naarmate ik zeg maar, zelf meer mezelf tegenkwam in mijn studie, doordat ik zoveel werkte en nog een keer mijn studie deed... probeerde ik een soort van vrouw van zes miljoen te spelen. Hmm. Dus ik kookte zeven gangen voor mijn dispuut. Daar uh, uh, zat de hele dag op mijn werk. Ik ging s'avonds nog een keer naar de En de volgende morgen stond ik gewoon weer voor de klas. En uh, deed ik ook nog even met tentamens. En op enig punt stortte ik gewoon in, ja. fysiek. ja. En daar ben ik mezelf tegengekomen. Was dat en daar, ook het omslagpunt van jou? Dat is echt het punt geweest waarom ik begonnen ben met naar mezelf te kijken. En heel langzamerhand uh, in de haptonomie ja. uh, uh, voelen. Want ik kon eigenlijk helemaal niet goed voelen. En uh, het, alles was altijd gestimuleerd geweest op het denken. En mm -hmm. op de ratio. En op dat wat ik, wat ik goed kon. Ja, dat heb je natuurlijk in principe ook uh, met de paplepel ingekregen. Ja. Ook op de universiteit natuurlijk. En dat krijg je op school gewoon mee. Ja. Als je goed kan leren, dan moet je dat doen. Ja. En voelen leer je niet. Nee. En dat zat er ook nergens bij. Dus dat ging ik toen pas voor het eerst leren. En dat was voor mij echt een soort... De wereld ging open. Dus je bent kine kinesiologie gaan doen, las ik, hè? En, en, uh, nou, ik ben bij een, een kinés Ja, ik ben, zelf, ik ben eerst twee jaar in de haptonomie... Uh, uh, ben ik nou, in een soort therapie geweest, zeg maar. Uh -huh. Om echt te leren voelen. Dat is wow. heel mooi, hè? Ik heb dat zelf ja. ook gedaan. Ik had hetzelfde als jij. Ik wist ook niet meer wat voelen was, ja. eigenlijk. En dat leer je dan gewoon, ja. letterlijk. Letterlijk gewoon één kant wel, één kant niet. Dan voel je ja. het verschil. Het is prachtig. En ja. langzamerhand leer je dat dan in je dagelijks leven te voelen. Maar dat vond ik heel moeilijk, om dat ook vast te houden, dat gevoel. Ja. Dus ik wilde ook eigenlijk niet bij haar weg, omdat nee. ik dat zo lekker vond. En uh, toen ik het eenmaal kon, ben ik bij een kinesiologe terechtgekomen. En die heeft me eigenlijk gewoon altijd nog steeds... Ik ga daar gewoon eens in de drie, vier maanden heen. Ja. En dan pellen we zo langzamerhand dat, dat uitje af. af. En iedereen, ja. na vier maanden is er weer iets anders aan het uitje... En Gaan we een laagje dieper. Mm -hmm. hey, en hoe is dan, zeg maar, toen kwam die omslag. En, en hoe kwam je dan tot het idee om, om uh, te gaan doen wat je nu doet? Want je hebt zelf hè, een hele zoektocht ja. waar je nu mensen in begeleidt. Was jouw eigen issue... Van niet weten waar nou echt je ja, missie je lag. Je, je missie ja, lag. echt mijn missie. Ik was heel erg altijd op zoek naar wat kom ik hier doen op aarde. Want wat jij ook schrijft in jouw hoofdstuk uit je boek... waar we het straks over gaan hebben, ja. herken ik enorm. Dat je gewoon zo aan het uitproberen bent, aan het zoeken bent. En dan denkt van ja, maar alles wordt me wel geleerd. Ja. Maar het geeft mij niet... Wat nee. ik zoek, is dit het dan? Is dit het dan? dan en moet waarom is iemand tegen me van? Dat, dat is, is het. het. <laughs> nou, kijk, precies. Precies. Dat ja. is het. En ik hoopte zo. Ik ben op een gegeven moment zelfs bij nou, waarzeggers, uh, handopleggers, uh, heel veel astrologen, weet ik veel wat gekomen. Ja. Gewoon puur uh, om bevestiging in de hoop te zoeken dat zij het voor mij zouden ja. vinden. Nou, Want ik vond het niet. Nee. Om bevestiging. Te ja, doen. en ik had iedere keer: gezegd, is dit het dan? Is dat het dan? En ik ben niet echt een heel erg een type van trial en error. Nee. Ik vind dat heel erg jammer als ik een hele dag tegen een muur oploop en dan denk: oh, dat was de verkeerde weg. Ja. En um, ik merkte op een gegeven moment dat ik letterlijk, tot zeven keer toe heb ik een whiplash gehad. Mm. Dus ik liep tegen de muur op, letterlijk. Letterlijk, ik liep ja. Tegen een auto op, tegen een bus op, tegen uh, mijn ex-echtgenoot op de skipiste. Het maakte niet uit. De ene whiplash naar de andere kwam eraan. Mm. En op enig moment wist ik wel van: ik moet hier iets van leren en ik moet ja. hier iets uitleren. En ik moet dus ook iets zien. Mm -hmm. En ik moet zien dat ik iedere keer probeer in die oude wereld... vanuit dat denken iets neer te zetten. Terwijl het niet klopt bij wat ik echt diep in mijn hart wil. Nee. Alleen ik kom er maar niet achter wat ik wil. En help me dan alsjeblieft om te vinden wat ik dan wel wil. Mm -hmm. Terwijl al die tijd heb ik best redelijk gefunctioneerd... in de buurt van waar mijn missie ligt. Ja. Ik lag er geen 15 meter vandaan of zo. Maar ik voelde altijd van... er is een spoor en ik sta er net naast. Ja. Ik sta net aan dat kantje. Mm -hmm. En dat vond ik vreselijk. En het bewustzijn daarvan voelen in je buik en in alles. Wat en... vond je er zo vreselijk aan eigenlijk? Het feit dat je weet dat je ernaast loopt... en dat je zo graag erop wil lopen. Want dat verlangen van binnenuit... Ja. vanuit die ziel om op dat pad te lopen was zo groot. Ja. En als je er dan naast loopt... dan denk je, wat doe ik hier? Aha, en hoe kwam je achter dat je ernaast liep? Waarom was voor jou nog niet van duidelijk van... oké, okay, dat, dat is het wel? Um, nou Ten eerste omdat die wiplesjes maar terug bleven komen... Ja. Uh, en omdat ik er ook niet volledig voor ging. Ik nee. deed dan iets. Dat deed ik met volle vaart. Wat ik ook aanpakte. Ik had goede banen. Echt mm -hmm. heel goed. Uh, moeilijke projecten. Ik dook erin. Ik zette het neer. Ik stampte het de grond uit met volle kracht. Mm -hmm. En dan dacht ik zo. Nou. Dat was het en dan, dan moet ik dus nu gelukkig zijn. Ja. <laughs> en dan dacht ik. Nou. Is dat het dan? Want dan nee, waren we er dus. weer. Want dat kon ja. ik dan dus nu. Ja. En nog steeds had ik het gevoel... dat er ergens van binnen heel veel talenten en mogelijkheden zaten... die ik niet gebruikte. Okay. En ik heb het op een gegeven moment een keer bij... Um, toen werkte ik bij KPMG. Mm -hmm. Heb ik het beschreven als mijn gouden ei. Want toen moest ik een keer met Ans Marcus schilderen. Oh ja, Volgens mij Ans heb Marcus, het, je, ja Heb ik het je een keer verteld. Um, en uh, ik, ik tekende zomaar... ik kan helemaal niet goed tekenen. Ik schilderde een ei... Fantastisch. En dus gaan we het zo nog over hebben, ja. over die gouden eieren. Nou ja, dat was echt... Uh... We gaan eerst naar een uh, nummer luisteren. En uh, dat is een van jouw favoriete nummers, uh, Vera. En dat is uh, Pilgrim met NIA. Ja. Pilgrim, how you? Welkom terug in de studio van Inspiratieradio. En wij hebben vandaag Vera Germanus in de uitzending. En zij vertelt over de taal van Vera. Een hoofdstuk wat zij um, heeft uh, geschreven voor een boek wat binnenkort in Amerika uitkomt. Uh, Vera, vertel eens wat over dat boek. Ja, nou ja het boek gaat eigenlijk over mij. Uh, het, het, het idee van het boek, uh, het heet uh, Manifest Succes volume 2... Uh, momentum, uh, Miracles en Manifestation, geloof ik. Motivation, moet ik zeggen. Um, en het idee was dat iedereen die erin schreef... een verhaal schreef over zijn wonderen, zijn manifestaties... en uh, waarom hij dat doet in zijn leven, wat hij doet. En hoe ben jij ervoor gevraagd? Uh, ja, ik ben via het internet bij iemand terechtgekomen. Ik had op een gegeven moment in mijn eigen... Um, ik was met mijn eigen missie bezig... en ook in het kijken van wat wil ik dit jaar neerzetten... Uh -huh. En ik had heel duidelijk, kwam er iedere keer bij mij een schrijver boven. Eh, terwijl ik nooit schrijf. Hmm. En ik had toen zoiets, ik moet daar iets mee. En ik wilde heel graag iets in de buurt met Hey House uh, in Amerika doen. Hey House? Hey House, zo. van Louise Hey is dat. Dat is een, okay. uh, een, een, een, zeg maar, ja, een soort uitgevershuis wat zij heeft. Ja, ze is een hele bekende van uh, haar ja. boeken, maar ook van andere boeken, ja, ja, een heleboel andere boeken geeft ze ook uit. En ik, had toen, ik was daar een beetje aan het zoeken van, goh, wat moet ik daarmee? En via haar kwam ik weer bij iemand waar zij weer nou mee samenwerkt en... Uh, die kwam weer zeg maar met iemand die een boek aan het uitgeven was en zo ben ik daarbij gekomen dus zo die, gaan die dingen ja. het loopt niet via Hey House maar het loopt wel via iemand die zeg maar weer bij Hey House zit dus het is een tweede lijntje zeg maar oké okay, super en je gaat uh, komend weekend hè? ga je... ja. zaterdag ga ik daarheen uh, ga je en een uh, global peace summit met alle schrijvers bij elkaar dan wordt het boek ook uitgereikt en uh, dan zijn er ook gewoon deelnemers aan een, aan een uh, summit, zeg maar. Dus ik ben, ik ben eigenlijk vereerd, want ik heb wat hoofdstuk al in handen. Ja, je hebt hem al voor die tijd. Ja, <laughs> dat klopt. Je bent de eerste. <laughs> ja, dat klopt. En we ja. hadden het net over die gouden eieren, ja. hè? Dat is ook een, een onderdeel wat je uh, in dat hoofdstuk heel uh, duidelijk naar voren brengt. en ja. waar we het net ook al over hadden. Je ja. hebt zelfs een schilderij gemaakt. Ja. Met de, mee, een van de meest beroemde uh, kunstenaressen van Nederland. <laughs> Overigens ook de best verkopende. Ja, ja, ja ja Ik was onlangs nog bij haar na nou, nou, uh, open atelier. Ja. Uh, ik was erg onder de indruk van haar werk. Ja, precies ja. erg goed. Ja. Vertel nog eens over die gouden eieren. Wat ja. bedoel je daar precies mee in jouw visie? In mijn visie? Ja, het was voor mij, toen ik dat ei schilderde, wist ik ook... het is echt het gouden ei in mij. Het mm -hmm. is um, uh, de talenten die ik in mij heb. De, de diepste talenten die misschien wel echt goud van waarde zijn. en uh, purpose, misschien ook die te maken hebben met, met, met, met mijn ziel. Met dat waar mijn ziel heen wil. Mm -hmm. Dus echt mijn doel in dit leven. En die talenten die daarmee samenhangen... dus eigenlijk ook die grootsheid van mezelf... dat ik wist dat als dat ei opengaat... nou pas dan maar op, want dan komt het. Dan komt het eruit. Dan komt het eruit <lacht> en dan komt er ook wat. En ik wist gewoon dat dat goud was. Mm -hmm. En um, ik was alleen doodsbang om het teksteltje eraf te halen. Omdat ik bang was dat het leeg zou lopen... dat ik het niet aan zou kunnen... dat het te veel zou zijn voor mezelf, voor anderen... En dat ik het niet kon hanteren eigenlijk. Mm -hmm. Dus ik was er ook bang van. En, en um, was je bent misschien ook bang, bang voor uh, succes? Ja, ik denk het bang, bang zijn voor in je eigen grootheid gaan staan. Mm -hmm. Ik denk absoluut dat het uh, verhaal van Mandela, zeg maar... Uh, dat dat heeft daar absoluut mee te maken. Ja. Uh, um, om in je eigen grootheid te staan, moet je best wel stevig in je schoenen staan. Zeker. En moet je het ook echt durven. Dus als die deksel open gaat, moet je er klaar voor zijn. En ik wist wat erin zat. Maar die deksel, die zocht, ik zocht wel de opening. Uh -huh. Maar tegelijkertijd wilde ik hem ook nog eens even dicht houden. Want dat kende ik wel. En dat was best veilig. En nu? Nou ja, Nu zijn we natuurlijk uit de comfortzone. Precies. Ja. <laughs> ja. Inmiddels is het meeste is er wel zo'n beetje uit. Ja. En het is nu gewoon aan het groeien. Uh, het, het komt steeds meer uit. Maar um, ik heb eigenlijk een... Uh, nou ja, ik heb daarna zeg maar een bedrijf voor mezelf gehad met iemand. Uh, op een gegeven moment is dat uit elkaar gegaan. Ik heb ik me uit laten kopen. Heb ik in mijn eentje weer iets opgestart. En dus dat had dat ook met coaching te maken? Dat had met coaching te maken. Met organisatieadvies uh, uh -huh. en HR-advies. Veel interim werkzaamheden heb ik toen gedaan als HR-manager. Uh, uh -huh. En um, dat had ook met, met executive coaching. Met mensen uh -huh. van Shell, et cetera. Gewoon echt hele leuke klussen, leuke dingen. Uh -huh. Um, alleen ik merkte dat ik mensen vaak coachte op mentaal vlak. Ja. Want ja, wat kan je anders dan mentaal coachen? Ja. En ik wist steeds meer zelf dat die gouden eieren liggen van binnen. Ja. Die kan je er niet mentaal uitcoachen. Die moet je op de een of andere manier zelf voelen aan de binnenkant. Mm -hmm. En dan pas kunnen ze eruit komen als je weet wat er ligt. Mm -hmm. En ik wist dat diep in mijn hart, wist ik dat. Ik had alleen geen idee hoe ik dat eruit ging krijgen bij iemand. Want ik wist ook niet wat ik ging doen om dat te hanteren als het eruit kwam. Mm -hmm. En ik wist ook niet of het dan het juiste was. Dus ik vond dat heel eng. En mm -hmm. ik deed eigenlijk zoals nou ja, 90% van de coaches, denk ik, uh, mentale coaching. En dat betekent gewoon iemand heel veel verder krijgen op dat waar hij tegen de muur aan loopt. Mm -hmm. En kijken hoe je daar zo goed mogelijk met je baas, met jezelf, met je relatie, in je baan uh, kunt omgaan. Maar niet... Um, met het idee daarna dat ik dacht... Goh, zit je dan nu ook waar je moet zitten? Mm -hmm. Ja, het voelt wel redelijk... maar wat is nou eigenlijk jouw doel in dit leven? Dat wist ik niet. Maar um. ik durfde het ook bijna niet te vragen. Ja, nee. ik vroeg het wel, mm -hmm. maar mensen weten... 5% van de mensen weet zijn, zijn levensdoel. 95% uh, doet iets wat daarop lijkt of in die buurt. Is het zo dat 95% van de mensen in het donker navigeert, denk jij? Ik weet niet of het helemaal donker is. Er zullen een heleboel mensen zijn. Die toch nog redelijk een aantal van hun passies. Of een aantal van hun talenten gebruiken. Mm -hmm. Alleen. Um, uh, mijn ervaring is. Dat op het moment dat je echt weet. Wat je coördinaten zijn. Dus mm -hmm. dat je echt weet. Wat, wat, waar je tomtom waar -tom coördinaten zeg maar, zijn. Die je mm -hmm. intoetst. Dan weet je, ook hoe het gaat, dan weet je nog niet hoe het pad loopt. Maar dan weet je wel dat je op je eigen pad loopt. En dat je al je talenten gaat gebruiken. Mm -hmm. Op de manier waarop ze bedoeld zijn. En ook uh, in, in de... In de juiste verhoudingen. Uh -huh. En um, niet dat er één talent alles doet en de rest niks doet. Want nu in het uh, dagelijks leven heb jij, ben jij, uh, gebruik je ook het talentenspel. Ja. ja. En um, daarin, ik heb het zelf ervaren bij ja. jou. En daarin krijg je dus inderdaad echt vanuit je ziel blootgelegd ja. eigenlijk. Ja. Vanuit jezelf, precies wat jij nu zegt. Uh, uh, waar je levensmissie, waar je pad ligt eigenlijk. Ja. Wat je eigenlijk doet, zeg maar, ik ben op een gegeven moment op zoek gegaan, dus om naast dat mentale coaching iets te vinden, waardoor ik echt kon weten van god, dat waar ik zo naarstig naar op zoek ben, mm -hmm. hoe kan ik anderen dat ook snel laten vinden. Mm -hmm. En geen 15 jaar zoektocht of 25 zoals ik deed, mm -hmm. maar korte zoektocht. Mm -hmm. En uiteindelijk um, heb ik eigenlijk zo'n beetje alles geprobeerd. En iedereen zegt dat je moet je missie vinden, maar niemand vertelt je hoe je het moet doen. Nee. En um, het was voor mij heel duidelijk. Je moet eerst je missie vinden en dan kan je gaan lopen. En dan kan je mentale dingen leren om, om dat neer te zetten. Prima. Maar eerst moet je weten waar je heen gaat. Ja. En daar heb ik toen uiteindelijk gezocht naar iets wat zo snel mogelijk je daar brengt. En uh -huh. het talentenspel is daarin een hele goede tool. Uh -huh. um, ik geloof gewoon dat je het alleen maar je missie kunt ophalen vanuit je uh, binnenste. Dus vanuit je ziel. Ja. Dus echt van binnen ophalen. Dat betekent niet mentaal, maar echt via het onderbewuste om het daar naar boven te krijgen... Uh -huh. Dat werkt alleen maar uh, voor zover ik het heb ervaren. Met visualisaties en imaginaties. Uh -huh. En echt zelf voelen van wat is daar. Nou daar begeleid ik in. En het talentenspel is een hele mooie manier om daarin te navigeren. Uh -huh. En dat helpt je ook zeg maar om echt te zien van. Nou ja, mijn ziel komt met een opdracht. Uh, die, die heeft hier iets te doen. Welke talenten heb ik meegekregen? En hoe krijg ik leiderschap over die talenten die ik in me heb zodat ik ook dat kan gaan doen wat de bedoeling was dat ik hier kwam doen. Dus je krijgt je, je door middel van, van jouw methode, zeg maar. Want het is niet alleen dat talentenspel. Je gebruikt natuurlijk ook jouw ja, ik eigen, ook eigen dingen erbij. Dingen ja. erbij, Je eigen ervaring. <coughs> haal je eigenlijk gouden, het gouden ei uit de persoon. Ja, zeg wat je maar. eigenlijk doet, je haalt het gouden ei uit de persoon. Ja. En je zorgt dat diegene ook... ook op zijn voeten staat en dat gouden ei ook kan dragen. Mm -hmm. En ook weet wat hij daarmee moet doen. Zodat het niet uit elkaar spat. Nee. Maar zodat het echt in de richting gaat lopen... waarvoor het bedoeld is. En ook met stevigheid. En zodat men ook weet van deze talenten zijn voor mij... om mij te voeden. Mm -hmm. Die hoef ik helemaal niet uh, naar buiten te brengen. Die ja. zijn gewoon puur voor mij. Om je eigen energie op te energie laden. Eigen energie op pijl te brengen. En om te zorgen dat je lekker in je vel zit. In balans bent. Ja. En deze talenten zijn voor, voor de buitenwereld. En deze zijn echt voor mijn missie. En daar drijf ik echt op. En daar krijg ik een andere vorm van energie van. En dat is mijn bijdrage aan de wereld ook. Mooi, ja, en dat is echt je passie eigenlijk. Dat, dat wat je bijdraagt. Wat je eigenlijk niet anders kan dan nee, doen. Dat nee. moet je gewoon bijdragen. En dat, dat, op het moment dat je dat echt gaat doen. Met gebruik van al je talenten. Dan ga je gewoon. Ja, dan, dan gebeurt er iets met je. Dan voel je voor het eerst van. Ja, dat was de bedoeling. Ja. Daar kwam ik voor. Dus eigenlijk ook jouw, uh, jouw zoektocht, jouw, jouw zoektocht, die waar we het volgende kopje over gaan hebben, is, is eigenlijk uh, jouw zoektocht is eigenlijk het, uh, de leidraad geweest om, om dit te gaan doen ook ja. hè? Ja. je hebt zelf eerst eigenlijk een, een uh, leidensweg tussen aan ja. begaan voor het vinden van je missie, je ja. passie. Want dat kan echt zo voelen, ja. dat weet ik zelf uit ervaring ook. <laughs> Alhoewel, als je het loslaat, is het geen leidingsweg meer. Maar goed. Nee, je hoeft niet te leiden. Het is, maar... het is dus afpellen van, van, van ego ook. Waardoor ja. je dat leert inzien dat het zo werkt. Um, nou, mooi. Prachtig. We gaan uh, luisteren nu naar een nummer. En straks gaan we het weer hebben over die, die zoektocht. Die discovery. <tus> Ja, dat was de hardest part met Coldplay. Zo, Vera, we hadden het net over die zoektocht. Yeah. En uh, zoektocht uh, die uiteindelijk ook de titel van jouw stukje... wat in je boek komt, uh, heet van uh, de taal van Vera. Yeah. Want daar, daar gaat het natuurlijk allemaal om. Yeah. En um, vertel nog eens over dat, die discovery waar je het over hebt. Ja, ik heb eigenlijk 25 jaar zelf gezocht voor mijn gevoel... Mm -hmm. Niet wetende, nou wel ergens wetende wat ik zocht, maar toch niet echt wetende waar ik dat moest vinden. Uh -huh. En voor mij was het heel duidelijk toen ik eenmaal had ontdekt dat je het alleen maar vanuit je binnenste, je missie kan krijgen. Uh -huh. en, en natuurlijk hadden we alle handopleggers en alle, alle waarzeggers wel gezegd, het zit in jou en je moet het zelf naar buiten krijgen. Maar pas toen ik wist dat ik dat met visualisatie en begeleiding daarin naar boven kon krijgen en dat ook zelf had ervaren. En ook echt voelde van ja, dit is het. En daar ook volmondig ja tegen kon zeggen. Toen pas ging voor mij de wereld veranderen. Dus was... eigenlijk had je het wel al gehoord. Hè? Je zocht steeds aan die bevestiging. Ja. Toen kreeg je het ook te horen van waarzeggers. Door van, middel van het zit, in je. Van, uh, het zit ja. in je. Maar dan nog, ook al weet je het. is niet gezegd dat het er meteen uitkomt. Je moet eerst in je, nou ja, je ziel en zaligheid... Krijg maar ook maar in lijf moet je het voelen. Ja, krijg het er eerst maar eens uit. Want ja. dat was het moeilijkste. Dat ik dacht van ja, leuk. Jullie hebben allemaal makkelijk praten dat het allemaal zo prachtig is daarbinnen. Ja. Maar hoe krijg ik het naar buiten? Precies. En ik ben gewoon dan ook heel erg praktisch. Ik wil ook gewoon op een gegeven moment resultaat hebben. Ja. En uh, daar, komt economie, hè? daar komt die econoom weer. Daar komt die econoom. Dat is het enige. Ik gewoon maximale output, ja. minimale input. Ja, dat is gewoon wild. Dat is klaar, <laughs> en maar... toen had ik er 25 jaar in zitten. Toen dacht ik, nou, dat vind ik wel maximaal genoeg. Dat dacht ik wel. Dus nu is het tijd geworden. Nu is het tijd om te, ja. te oogsten. En nu is het echt tijd. En toen kwam ik dus eigenlijk ook bij het talentenspel terecht. En op die manier heb ik ook de visualisaties gedaan. En uh, het is gewoon een prachtige manier om, om daarmee te werken. En ik heb dat uiteindelijk gekoppeld. Uh, aan de uh, Law of Attraction. Dus ook om te kijken hoe kun je het dan ook neerzetten. Mm -hmm. Want als je die missie weet... De Law of Attraction uh, op de secret-achtige manier? Of? Uh, nou, ik geloof niet zo, zeg maar... het secret zelf uh, verhaal, geloof ik niet helemaal in. Er mist in. iets, hè, daar? Ja, waar ik heel erg in geloof... is zeg maar dat als je eenmaal je missie weet... Mm -hmm. dus zeg maar, die haal je van binnen uit. Ja. Die zorg je dat je met of zonder begeleiding... maar makkelijkst met begeleiding naar buiten krijgt. Mm -hmm. Nou, dat... dat het kan inmiddels in 10 tot 15 uur, heb je gewoon die missie staan. Ja. Dan weet je wat je talenten zijn en weet je wat je missie is. En dan kan je gaan lopen. Ja. En dan zeg je dus volmondig ja. Met het idee dat je dan dus tegen eigenlijk het grote geheel zegt van dit is wat ik ga doen met mijn leven. En dit is waar ik voor gekomen ben en hier ga ik voor. Mm -hmm. En vervolgens um, geloof ik niet dat ik dan denk van goh, nu wil ik graag die rode Ferrari. Want die hoeft helemaal niet bij mijn missie te passen. Dus dat, dat is ook een ego-verhaal natuurlijk. Dat is een ego-verhaal. Ja. Dus dat daar waar zeg maar... Ik geloof dat je alles krijgt op het moment dat je volmondig ja zegt... tegen dat wat je echt van binnenuit, vanuit je ziel wil... Mm -hmm. dat je ook de dingen op je pad krijgt die daarbij horen. Exact. Zolang je daar maar aan, aan, aan trouw aan blijft. Hè? Zolang je maar blijft vertrouwen en het geloof daarin houdt. En iedere keer weer gewoon die missie bij jezelf. Dat is mijn missie. En voelen, blijven voelen dat dat goed voelt. En focus houden. En focus houden. Dan komt dat... Maar dan komt niet in één keer die rode Ferrari als die niet in je, in je missie zat. Nee. Tenzij jij iemand bent die iets heel bijzonders met die Ferrari wil doen. Omdat hij daarmee mensen een geluksgevoel in de wereld wil geven. Om mm -hmm. ze af en toe in dat ding te laten rijden. En daardoor de wind in hun haren te voelen wapperen. Of... Geloof jij dat je hem dan ook wel kan meer hebben. verdient? Um, ik denk niet dat het met verdienen te maken heeft. Of ik dat denk... je hem dan wel mag hebben? Nee, ik denk dat hij dan een ander doel dient. Mm -hmm. dan dient maar hij nou, het doel... is het dan wel ineens in jouw ogen... Een... Goed doel? Is het anders um, niet een goed doel om gewoon te hebben voor je eigen pas? Voor mij mag iedereen hem hebben. Alleen ik denk niet dat je hem naar je toe kan, kan, kan praten, zeg maar. Jij denkt of dus dat dat, van de, dat stukje van de secret dan met een groot huis of een auto dat, dat niet werkt? Nee, ik denk uiteindelijk kan het zijn dat die dingen naar je toe komen omdat ja. je er niet te hard aan hangt. Omdat je gewoon zegt: weet je, dit is wat ik echt in mijn leven wil doen. Ja, een hoger doel. Dit is mijn missie. Dit ja. wil ik bijdragen aan de mensheid mm -hmm. en aan andere mensen. En als ik dat doe. Um, um, dan, dan mag ik daar ook gewoon voor betaald worden. Want ik geloof wel in dat je gewoon betaald mag worden voor dat uh, wat je doet. Energieuitwisseling is heel positief. Ja. En als je iets goeds bijdraagt, mag daar gewoon ook naar waarde terugkomen. Precies. Um, alleen, en als blijkt dat jij van die waarde een Ferrari wil kopen... Prima. Helemaal geen probleem mee. Maar als je echt denkt, ik ben pas gelukkig als ik die rode Ferrari heb... dan heb je volgens mij een probleem. Dan heb je een probleem. Ja. Gaan we gaan weer naar een uh, nummer luisteren. En dat is van... Uh... Dat zou mooi zijn van de dijk. Kon je met een liedje maar Gods wonderen verrichten De lammen laten lopen De blinden laten zien Kon je met een liedje maar Voor altijd vrede stichten En al die kerken slopen Dan maakte ik er tien Dat zou mooi zijn dat zou mooi zijn dat met een prachtig lied. Met een prachtig couplet en een prachtige vriend, maar zo mooi maak ik ze niet. Dat zou mooi terug bij inspiratieradio. Vera, de, het levensdoel bepaalt de koers, zeg je wel in je hoofdstuk wat je geschreven ja. hebt. Um, en iedereen heeft een touw, namelijk een eigen touw. Ja. Dat vond ik heel erg mooi hoe ja. je dat geschreven hebt. Ja. ja. Wil dat dan ook zeggen dat, uh, dat dat iedereen, zeg maar, ik wil niet zeggen dat iedereen zich daar nou mee bezighoudt, maar toch wel in onze wereld zeg maar wel mensen zich bezighouden met hun levensdoel, maar hoe, hoe werkt dat nou eigenlijk? Hoe kom je nou op een punt dat je zegt van... ik wil aan mijn levensdoel werken? Ja, ik denk, ik denk onbewust, zeg maar, uh, dat je het altijd wel, wel weet. Iets in je, uh, zeg maar, jouw ziel... die heeft gewoon die opdracht meegekregen. Dus mm -hmm. die, weet, die weet dat al. Dus je bent niet onwetend. Maar iemand die bij uh, KPMG werkt... Uh, ja. als uh, net afgestuurd is van René Rode. komt net van de universiteit en... Uh, Houdt zich helemaal niet bezig met zijn levensdoel. Is net 23 jaar. Hoe zit het daar dan mee? Nee, uh, ook die heeft zijn levensdoel. Alleen weet hij het nog niet. Precies, het dus is hij is dus er. Het, het is vaak het afgesloten zijn van je levensdoel. Mm -hmm. Wat maakt dat je een tijd een pad kiest. Uh, wat misschien niet het pad is. Mm -hmm. uh, wat je naar je levensdoel brengt. En uh, juist dat um, uh, op een gegeven ogenblik voelen: van dit is het niet brengt je uiteindelijk vaak naar de zoektocht van wat is het dan wel? En dan vaak gaan mensen wel kijken van wat is mijn pad nou? En wat zou nou mijn taal moeten zijn? Ja, en ja. en wat, waar ben ik voor gekomen op deze aarde? Alleen um, de meeste mensen beginnen gewoon hun leven zoals hun ouders dat bedacht hebben... zoals de maatschappij dat bedacht heeft, zoals het hoort... Uh, ja, zoals ik ook ben begonnen. Vanuit En jij waarschijnlijk ook. Ja, ja, gewoon. En eigenlijk dat prille dat gevoel van die, dat contact met, dat, met, met, met die levensopdracht... Ja. die is vaak al weg bij, bij, bij vijf, zes jaar. Ja. En daarna is het er niet meer. Nee. En dan voelt vaak wel dat schapende gat tussen uh, uh, het doel en uh, dat wat ze echt doen. Ja. Maar er wordt ook gewoon hard gewerkt. Dus we gaan gewoon door. En... Uh, Vaak op het moment dat mensen iets tegenkomen in hun leven. wat ze in een crisis brengt. Uh -huh. of wat ze echt aan het denken zet. of even terugzet. of iets wat ze op, wat ze, waar ze opmerken van hey, daar kan meer uitgehaald worden. of ja. wat ze geen voldoening geeft. Omdat ze gewoon ergens tussen. ja, sommige mensen komen in een depressie. of voelen ja. gewoon minder plezier in hun werk. of zien dat het toch niet dat brengt wat ze dachten dat nee. het bracht. Nee. En vaak op zo'n moment gaan mensen echt op zoek. Precies. En dan gaan ze vaak op zoek naar heel veel andere dingen dan hun levensdoel. Terwijl ze eigenlijk in de basis op zoek zijn naar hun levensdoel. Breng jij ze nou ook terug naar hun kindtijd? Um, uiteindelijk zeg maar een stukje. Het ligt eraan. Wat, wat er, Ik breng ze eigenlijk met name terug naar welke talenten heb je. En wat is je levensdoel? Ja. En hoe moet je je talenten inzetten? En wat houd je tegen om dat nu te doen? Dus uh, ik kijk ook meteen naar wat zijn de blokkades die daar liggen. Om daar, waarom je daar nu niet mee bezig bent. En... Um, als een van de blokkades is, het, iets wat in het kind zit, wat in het innerlijk kind zit, wat nog niet is uitgewerkt, dan komt dat uh, vanzelf naar boven. En daar werk ik dan absoluut mee, ja. Werk je dus... ook met het innerlijk kind of verwijs je dan mensen door? Nee, ik werk met het innerlijk kind dan. Okay. Ja, ja, ja. En uh, uh, er wordt ook vaak gewerkt nog met, uh, met vaders en moeders die nog in, uh, zeg maar, eigenlijk het systeem van de persoon zelf zitten. En dat lijkt bijna op een uh, familieopstelling- familieopstellingachtige mm -hmm. energie. ja. Uh, er wordt niet gekeken naar andere uh, mensen, behalve vaders en Hoe moeders. heet dat dan, in plaats van familieopstellingen? Uh, nou, dat, dat gebeurt binnen het talentenspel, kan dat. Oh, Oké, okay. dat is gewoon een onderdeel ja, van. Ja, dat is een onderdeel ja, ja. daarin. En eigenlijk uh, alle mogelijke manieren waarop je zeg maar, een ander uh, inzet... Mm -hmm. uh, als zijnde uh, in een andere rol... dus uh, een kaartje neerlegt met een andere rol... of dus noods een beker neerzet, want dit is voortaan even mijn moeder... Ja. dan werkt dat al, dat je daar al, al dat... dat die energie mee kan uitwisselen. Kom je in die maar. energie, zeg ja. maar. Ja. Klinkt heel erg vaag op dit moment, maar dat kan gewoon op een hele simpele, praktische manier worden opgelost, vaak of duidelijk gemaakt, ja. waardoor zeg maar de energie uh, uh, die, die bij een vader of een moeder ligt of bij een innerlijk kind niet goed zit, recht kan worden gezet, waardoor je eigenlijk weer weet van, oh, zo zat het en ja. zo wil ik het zelf graag hebben. En vervolgens kun je dan zeg maar echt leiderschap nemen over je hele leven. Mooi. En zitten daar geen andere dingen meer tussen die daar niet horen te zijn. Dus eigenlijk kun je in een, in een snel, dus net wat jij ook al zei, van ik zocht naar een snelle methode. Ja. Eigenlijk in een zo kort mogelijke tijd ontdekken waar je innerlijke kracht zit. En, ja. en waar je natuurlijke talenten liggen. Ja. En niet de talenten die je opgelegd nee. krijgt van buitenaf, nee. vanuit vanuit daar. Absoluut. Uh, kun je het meeste geld mee verdienen? Of uh, daar ja. dat? Hè? Want Niet de handige talenten, vaak. maar echte talenten die bij jou naar die buiten willen komen om jou op. verder te brengen. Precies. En uh, mensen denken ook vaak andersom. Eerst denken ze van nou, daar is het meeste geld te verdienen. In de rationale wereld. Dus daar gaan we maar voor. Ja. Maar het werkt toch eigenlijk ook gewoon andersom. Als je eerst doet wat je passie ligt. Dan komt dat geld vanzelf wel. Ja, daar geloof ik He? heel erg sterk ja, in. Ja, ik ook. Er zijn veel mensen die daar niet in geloven. Maar ik geloof daar heel sterk in. Want als je dat echt doet. En daar ook echt ja tegen zegt. En ook niet twijfelt dan. Hè? Mm -hmm. Precies. Want twijfel zorgt vaak weer dat je blijft hangen. En als er iemand zegt tegen je. Van dat moet je niet doen. Moet je het juist doen. Heel vaak wel. Maar je ja. moet in ieder geval als eerste denken van... wat vind ik daar zelf van? En wat wil ik? Precies. En wat, hoe voelt dat in mijn buik? Absoluut. En daar ligt het antwoord. En nergens anders. En met name zeg maar uh, in de methode waarmee ik nu werk... wat ik het aardige ervan vind... is dat ik niet kan manipuleren wat er bij iemand anders zit. Er komt altijd uit wat bij die persoon het allerbelangrijkste is op dat moment. En mijn ego zit er niet tussen. En die persoon zijn ego zit er niet tussen. Dus het is echt een waardevrij verhaal wat er naar boven komt. Zo, nou, dat is een hele en mooie zorgt, afsluiting. Ja, ja dat soort voor heel blok. veel omzwervingen die je daardoor mist. Je gaat gewoon recht naar de kern. Ja, mooi. Ja. Dan gaan we gaan weer naar een volgend nummer en dat is uh, I Am What I Am van uh, Gloria Gaynor. I am what I am. I am my own special creation. So, come take a look. Give me the hook. Or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in, my world, and it's not a place I have to hide in, life's not worth a damn till you can say, I am what I Ja, goedenavond, welkom terug in de studio van Inspiratieradio. Vanavond is uh, de agenda is zo uitgebreid dat we besloten zijn om uh, even een mededeling te doen. Dat is namelijk, u kunt kijken op www.inspiratieradio.nl voor onze activiteiten in de omgeving. Dus nogmaals www.inspiratieradio.nl en klik dan even op de agenda voor alle activiteiten in de regio. Vera, dan gaan we het hebben over spiritualiteit, onze programma's, zoals je weet, ja. gaat over geaarde spiritualiteit. Ik ben wel heel benieuwd wat spiritu spiritualiteit in jouw visie nou als woord, zeg maar. Hoe zou jij dat omschrijven? Hoe sta jij daar in? Um, ik denk dat ik uh, voor mijzelf, mm -hmm. um, zeg maar zoals ik het toepas op mezelf, is, is het heel aards. Mm -hmm. En uh, mijn vriend zegt vaak, uh, je bent een soort heks. En dan denk ik, ja, ik ben een heks. Maar ik ben ook gewoon heel praktisch. Waarom zegt hij dat, denk je? Omdat ik soms gewoon dingen doe die wat, wat meer uh, zweverig zijn. Of uh, alleen al de dingen waarin ik geloof zijn. Noem eens. Uh, Ik geloof bijvoorbeeld in reincarnatie. Ik geloof in dat er uh, een heleboel dingen om mij heen zijn... die ik op dit moment niet zie, maar die er wel zijn. Ik geloof absoluut in het grotere geheel. Ik geloof dat het universum één geheel is. En dat alles energie is. Mm -hmm. en, dat alles wat je ergens instopt weer ergens uitkomt en ik geloof echt in, in, in gedragen worden door, door het grote geheel mm -hmm. en um, voor hem is dat uh, aan de ene kant abakadabra mm -hmm. maar aan de andere kant ziet hij ook dat dat voor mij heel duidelijk uh, heel belangrijk is mm -hmm. uh, ik heb heel lang dagelijks gemediteerd uh, uh, vipassanas gedaan uh, kloosters bezocht uh, lange reizen door India gemaakt cetera. En ik heb daaruit geleerd dat dat zeg maar niet je spiritueler maakt. Uh, of meer of minder uh, spiritueel maakt eigenlijk. Um, wat is het dan wel wat je Voor mij is het maakt? met name de gedachtegoed die ik heb. Mm -hmm. En de manier waarop ik denk dat de wereld in elkaar zit. En de manier waarop je met elkaar omgaat. Uh, de manier waarop je probeert bij te dragen mm -hmm. uh, aan de wereld en aan elkaar. En um, ja, verder ben ik er zelf ook heel praktisch in. Uh, Hoe ik, pas jij ertoe in het dagelijks leven? Ik, uh, want... Ja, ik denk vaak van god, ten eerste baat het niet, dan gaat het niet. Mm -hmm. Dus er zijn heel veel dingen waarvan ik denk: van ja, het kan niet bewezen worden dat het zo is. Maar Noem voor mij is een voorbeeld. Uh, nou, bijvoorbeeld de wedige dat kunnen we niet bewijzen. Nee. Maar voor mij voelt het heel goed. En ik heb zoiets van: ja, goh, als ik erachter kom later dat ik dood ben en dat ik niet opnieuw geboren word, ja, nou dan is dat zo. Dan is dat ook goed. Jammer dan. Ik heb ja. er nu plezier van. Ik heb er nu een prima leven mee. Ja. En ik ga daar ook niet meer over discussiëren met mensen. Vind ik ook helemaal niet nodig. Geloof jij dat alles vast ligt? Nee, ik geloof dat um, uh, zeg maar je opdracht wel vast ligt. Die kan nog wel een beetje schuiven. Ja, maar wat je er zelf mee doet, is wel aan jou. Dus je hebt toch een vrije wil in jouw ogen. Ik denk dat je altijd, ik bedoel net zoals dat je naast je pad kunt lopen, kun je ook op je pad lopen. Dat maar kan dus een keuze zijn. Kijk daar bijvoorbeeld naar bijvoorbeeld naar zegt van, alles ligt al vast en het bewustzijn bepaalt alles, hoe alles loopt. Dus als jij beslist om iets te doen, dan is dat het bewustzijn wat het ook zo wil. Hoe sta jij daarin? Uh, ja, ik geloof zelfs, uh, uh, er zijn een, een aantal uh, quantum die geloven zeg maar, dat er meerdere werelden naast elkaar bestaan. Uh -huh. Die op hetzelfde moment doorlopen. Uh -huh. Dus zeg maar, bij iedere keuze die ik nu linksaf maak, is er ook een wereld die zeg maar, de keuze voor rechtsaf had gemaakt en, en daardoor loopt. Dat dat allemaal is dat, dat dualisme? Nee, dat zijn echt parallelle werelden. Parallele werelden. En ik geloof daarin. Dus ik geloof niet zozeer dat ik maar één keus kan maken. Ik geloof dat ik allerlei verschillende keuzes kan maken. Dus je gelooft eigenlijk in meerdere universum, universum? Ja, ik geloof dat er meer achter alles ligt. Ja, dat klinkt heel vaag. En ik, bedoel, ik kan er ook eigenlijk zelf geen beeld bij krijgen hoe dat eruit zou moeten zien. En mm. toch geloof ik dat het zo is. Maar en... hoe moet ik me dat dan voorstellen? Jij maakt een keus. Jij beslist dat je die kant op gaat. Ja. Maar je zegt, ik kan ook die kant op gaan. Ja, en dan is er dus een andere wereld dan is diezelfde wereld er met andere uitkomsten. Ja, ja. En daar leeft het weer door met andere keuzes. En hier leeft het door met deze keuzes. En... Maar je kan toch maar één keer een keuze maken? Ja, op ieder punt kan je een keuze maken. Maar in al die parallele werelden gebeurt het iets anders dus. Maar tegelijkertijd ook... Dan is dan weer een andere ziel die een andere keuze maakt? Of... Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, ik weet dus niet... Ik, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet of het een andere ziel is. We weten het eigenlijk allemaal niet. Ik ja? heb geen idee, maar ik heb erover gelezen. En ik heb er uh, quantum Fysici over horen praten. En ik heb ja. zoiets van, ik geloof gewoon dat dat kan. Ja. Ik geloof echt dat er zo verschrikkelijk veel kan. Ook in tijd. Dat tijd geen, geen, geen vast omlijnd ding is. En dat, dat zeg maar... Er wordt heel vaak gezegd, de tijd over honderd jaar... kan eigenlijk nu ook al hier zijn. Hè? Mm -hmm. En... Uh, uh, het idee van tijd is ook maar alleen een idee. Ja. En hoe het echt zit, weten we eigenlijk niet. En voor mij is dat gewoon hetzelfde als dat ik vroeger zei: van wat ligt er achter het zwarte gat? Ja. Zeg ik nu: wat ligt er achter die werelden? Het enige wat wel inmiddels wetenschappelijk bewezen is dat alles energie is. Ja, dat weten we zo. Dat weten we gelukkig dan wel. En dat, dat, maar dat is dan ook het enige wat we echt zeker weten. Maar al die dingen daarachter zijn voor mij heel veel. Maar ik blijf er gewoon heel praktisch in. Ik heb uh, twee keer de Dalai Lama mogen ontmoeten. En uh, het heerlijke van de Dalai Lama vind ik dat hij gewoon... Uh, ja, hij geeft je een hand, hij lacht erbij. Uh, hij doet iets geks, hij maakt een raar dansje... en hij springt de trappen af alsof hij zeven jaar is. En uh, alle bewakers proberen ze deur dicht te doen en zijn ramen te sluiten... en hij blijft ze iedere keer weer open doen en gewoon lekker zwaaien. Zo, ja, whatever. Hè, we blijven het wel leuk houden. En ja. Wat ik daaruit heb geleerd is eigenlijk heel simpel... Dat het gaat gewoon omdat we op deze wereld, zolang we hier zijn, in deze hoedanigheid en misschien in, in dit, deze wereld, parallel aan misschien nog een aantal andere. Maar op dit moment is dit wat ik zie. Ja.